Maar daar staan ook lastenverlagingen en investeringen tegenover. Morgen praten VVD en PVDA verder. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van een dubbele moord in 1997. De 35-jarige man uit Amsterdam zou het bejaarde paar Meri Run en Henk Oppentij hebben gedood. Zijn DNA is gevonden op een spoor in het huis in Amsterdam-Noord waar ze werden vermoord. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte en verwacht die snel te kunnen aanhouden. De had, het, het echtpaar had steekwonden en hun kelen waren doorgesneden. Uit het huis was niets gestolen. Het Syrische leger legt vanaf morgen voor vier dagen de wapens neer. Dat is ter ere van het offerfeest. Wel zegt het leger dat het zich het recht voorbehoudt... om te reageren als de rebellen aanvallen. Gisteren zei VN-gezant Brahimi al dat de Syrische regering had ingestemd met een staakt het vuren. Enkele rebellenleiders hebben laten weten het bestand te respecteren... Maar er zijn er ook die niet willen meedoen of eerst vrijlating van gevangenen eisen. In de Europa League heeft FC Twente met 3-0 verloren van het Spaanse Levante. Na drie wedstrijden heeft Twente pas twee punten in pool L. Ploeg staat daarmee derde. Hannover 96, dat vanavond met 2-1 van het Zweedse Helsingborg won, is koploper in de groep. Dan het weer. Vanavond bewolkt, maar vannacht vanuit het noorden op Klaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. En langs de kust kans op buien. Het is morgen zo'n 9 graden. En ook in het weekend koud najaarsweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Goedenavond. Laurens de grote die is bij me komen zitten walvisbeschermer in rusten. Dat is een mooie titel, hè? Heb jij die? Ja, Luc liet hem net ook al even horen, maar ja. we laten hem toch nog even horen, want wij hebben een ander fragmentje van de beluga walvis. Ja, ik had de bruinvis, maar dit is, ja, dat, dit is veel leuker. Ja, dit is die beluga walvis. Dus was van de week in het nieuws. Dit is, toch, is dit echt of niet? Ja, het klinkt bij mij als iemand met een feesttoeter. een maar... ja. kazoo lijkt het op. Ja, nou ja, het schijnt dus echt te zijn. Ja, of uh, we worden allemaal gelukkig... Uh, in de maan gefopt. Maar goed, maar jij hoort ook niet precies wat hij uitkreekt. Nee, nee, ik nee, ben nee. een geen dekker. Laat de grote, die schreef een mooi boek. Jacht op de jagers, mijn jaren bij Sea Shepherd. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, Tim Hofman, die is hier zo meteen ook. Uh, Tim Hofman van BNN. En die vertelt in de crime-rubriek over zijn nieuwe project. Hij komt net binnen. Het tuintje van Tim... Ha Tim, ga zitten jongen. Ja. Wat ga je doen met het tuintje? Een hele hoop. Ja. ja. Namelijk? In het um, eerst ik ga wiet telen. Dat ga ik doen. Dat is en heel kort. Ja, dat ja. is eigenlijk heel kort. Ja, nou ja, we maken natuurlijk een serie, een tiendelige serie. Ja. En wat we gaan doen is eigenlijk laten zien hoe het zit met het wietbeleid in Nederland. Zowel aan de voordeur, dat kennen allemaal. koffieshopgedeelte, gedeelte, maar ook de achterdeur. En wat daar dan niet goed in is. En ik en dacht. daarom heb jij een wietplantage nou, ja, aangelegd bij dat, BNN. Dat hoort erbij. Ja, bij ja. BN. Ik, ja. ik wil zelf alles ondergaan gaan we het dus, zo uitgebreid uh, ja. over hebben. Um, ga naar onze Facebook als je nog meer BNN Today wil. Facebook.com slash BNN Today. En wil je meepraten op Twitter? Dat kan uiteraard met hashtag BNN Today. Today's topics. De topics met Luc. We beginnen met nummer 5. En daar staat de ambitie van de stad Eindhoven. Die wil namelijk in 2018 de culturele hoofdstad van Europa worden. En vandaag presenteerden ze het bitboek. Dat is een mooi woord hoor. Bitboek, hè? Dat is een mooi woord. Maar wat is het nou? Nou, dit is het. Een dik rood boek. En in dat dikke rode boek staan allemaal plannen van de gemeente Eindhoven om zich ook op cultureel gebied helemaal de gekste te laten verklaren. Het is een heel mooi bitboek. Het is een prachtig boek. Er staat ontzettend veel in. Maar burgemeester Van Gijsel van Eindhoven die staat maast bij. Waarom willen wij, zijn culturele hoofdstad, zijn. Als je dat nou kort en krachtig moet zeggen. We hebben een ander bitboek dan alle anderen. Ja, het is echt een prachtig bitboek waar echt heel veel in staat. Chockvol met informatie in dat bitboek. Nou ja, we gaan dit bitboek natuurlijk indienen. De jury eh, komen ze ook vervolgens nog allemaal kijken. En dan november volgend jaar wordt het definitief besluit genomen. En dan weten we het. Andere steden. Oké. Okay. Oh. Ja, ja oké. Okay. Andere steden die ook culturele hoofdstad willen worden... zijn bijvoorbeeld Maastricht en Utrecht, en die hebben nog geen bitboek. Dan nummer 4. Ruim een derde van het onderwijs ondersteunend personeel... dat zijn dus conciërges bijvoorbeeld, heeft al eens te maken gehad... met fysiek geweld door scholieren. Zo'n 80 is wel eens het slachtoffer van verbale agressie door scholieren. Daarbij komt uitschelden het meest voor... Maar het CNV krijgt ook berichten over mishandeling van schoolmedewerkers... of het beschadigen van auto's. Het zijn dus ook niet alleen de scholieren. De helft van de conciërges zegt ook dat er ouders zijn die tegen ze tekeer gaan. Nou, ik zou zeggen, wacht het even af. Uh, hij gaat dat zeker doen. Ja? Oké, okay, goedemiddag. Dag, ziens. Het was een bezorgde oudige uh, die wou teruggebeld worden door de directeur. Maar die had geen tijd nu, dus die gaat morgen terugbellen. Wie als last van ouders... We hebben wel uh, betrokken ouders naar hun leerlingen toe. Of naar hun uh, kinderen toe. Het is vaak de eerste reactie op de reactie van hun kinderen. Ja, Natuurlijk gaat het ook heel vaak goed. Hè? Positionering in de conciërgemarkt is daarin ontzettend belangrijk. Ik denk dat dat beeld geschetst wordt. Met name op basis van argumenten van ouderwetsen. Tussen twee haakjes, grijze stofjas uh, conciërges uit onze eigen tijd. En ik zelf zie er anders uit. Ik heb tattoos, ik heb lange haar zit maar eigenlijk vrij populair neer, waardoor je een bepaald vertrouwen ook wint bij de leerlingen. Ja, het is echt een stukje concierge naar de klant toe. Wat commitment voor de company, door middels gebruik te maken, te hebben hoeven van een voet in de face techniek. En nou, dat betaalt zich gewoon uit. Ja, nou ja, goed. Wat je zaait, dat oogstje, zeg ik altijd. Uh, wij helpen elkaar. Uh, als ze de volgende keer een probleem hebben, dan sta ik voor hun klaar. Dus zo zie ik dat eigenlijk. We gaan naar een bericht van gisteren. Toen kwam dit in het nieuws. Belgische wetenschappers hebben sterke aanwijzingen... dat de grijze zeehond achter de dood zit van de bruinvissen... die steeds vaker in Nederland aanspoelen dood. Hier in Nederland was het ook in het nieuws. En in het journaal werden de zeehonden stelselmatig kapot gemaakt. Vindt u dat aannemelijk dat grijze zeehonden uh, dode bruinvissen te grazen nemen? Nou, het Belgisch onderzoek is heel elegant uitgevoerd... en het is uh, zeker aannemelijk voor een deel van de aangespoelde bruijvissen. Ja, en toen, toen zat er dus al een luchtje aan dit nieuws... want hier bij Radio 1 weet echt iedereen dat Lucella bijvoorbeeld echt zeehonden gewoon. Ik hoorde het, klein geruchtje hoor, maar, maar waarom zou het niet waar zijn... dat zij elke dag voor de uitzending zo'n zeehondje neerknuppelt, grilt en opeet. Lang werd gedacht dat ze waren door, door scheepsgroeven of visnetten. Maar uit onderzoek blijkt nu dat ze nieuwe doodsvijanden hebben. Zeehonden. Het is een ongelijke strijd. Want een gemiddelde jonge bruinvis is pakweg zo een meter. Maar een grijze zeehond, die, die is wel meer dan zo. Ja, dat is dan ook echt zoveel bullshit. Ik maak nu een heel groot gebaar. Zeehondencresh Pieter Buren bijvoorbeeld zegt vandaag ineens heel wat anders. Ja, dat is natuurlijk absoluut een fabeltje. Een uh, zeehond die eet vis en eet zeker geen dolfijn van anderhalf meter. Er werd zelfs beweerd dat uh, 700 mensen zouden kunnen aanvallen. Nou... De mensen hoeven zich echt niet zo gerust te maken. Je kunt gerust zwemmen op het strand van onze eilanden. Oh, je kan natuurlijk niet zwemmen op het strand, hè? maar verder is de zeehonderdemonisering echt toegeslagen. Nou, bruinvissen zijn anderhalf meter en de zeehond eet vis. En het is gewoon absoluut onmogelijk dat de zeehond zo'n groot dier zou kunnen vangen en dan ook nog eens zo opeten. Wetenschappelijke onderbouwing van likmenfestje. dus zeehonden zijn gewoon hartstikke... Zeehond eet vis. Ja, ja, ja, ja, relax, relax, man. Zeehonden zijn dus hartstikke lief en eten vis en geen bruinvis. We blijven voor nummer twee in dat dierenrijk. In Barlen nassau Brabant, is gisteren een heel bijzondere mol gevonden. Een verslaggever is te plaatsen. Overal om mij heen geiten, want dit is een geitenboerderij... waar ze geitenmelk en geitenkaas hebben. Maar ze hebben nu iets heel bijzonders, hè, Reetje van Beek? Dat klopt, wij hebben gisteren een wit met oranje mol gevonden. Nou ja, de kinderen van de zoogboerderij kwamen er eigenlijk gillend mee aanrennen. En ik dacht bij mezelf van, oeh, dat heb ik ook nog nooit gezien. Ja, want dat is dus niet zomaar een mol, hè. het is een hele speciale mol. Ja, hij is eigenlijk helemaal crème kleurig met een oranje gezicht en een oranje buik. Ja, een albino mol, dus een schitterend beest, zo zelfs als wat. Alleen er is wel één klein probleempje. Hij is dood. <laughs> ja, dat is heel jammer, we hebben zo ons best gedaan om hem levend te houden. We hebben hem in een emmer met zand gezet en de kinderen hebben er allemaal pierwormen voor gevangen. Ja, regenwormen voor gevangen. En uh, maar ja, het mocht niet baten. De volgende ochtend toen uh, was het gedaan met het beestje. Weet je wat ik wel een leuke naam voor hem vind? Nee. Linda. <lacht> <lacht> niet weetjes. Een dramatisch verhaal. Kinderen vonden de mol op een kinderboerderij verzorgden helemaal jammer genoeg. Stief dat beestje alsnog. Alleen in de donkere nacht. Dan nou staan hier twee kinderen naast mij: Wies en Majara. Wat een bijzonder beest. Ja. Waarom is die zo bijzonder? Dood. Hij is dood, ja, hij is dood. Man, dat beestje is hartstikke dood, joh. En dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? Want van alle mollen die je door de grond heen graven, zijn er maar een paar dood. En dus is het ook een <lacht> zeldzame mol. Ja, want normaal ziet een mol er niet zo uit: geen oranje kop, geen oranje buik, geen witte <lacht> vast. Wat zou door. er met deze mol zijn? Is die ziek? Eh... Uh, ja, dat hij uh, ja, koud had en uh, dat hij om de grond geen, uh, ja, geen eten had gevonden. En, uh. en daar is die oranje met wit van geworden, Rachel. Ja, ik denk het niet, hè? Ik denk het ook niet. Denk toch eens nou man, je wordt er niet oranje als je even een uurtje in de kou zit. Dat kan toch niet? Nou ja, nou vind ik Linda een leuke naam, maar dan wil ik wel even weten of het ook een meisje is. Kijk eens eventjes hiermee, Wies, tussen die twee pootjes. Wat zit daar? Een piemol. Een piemol? Oh ja, hij heeft een piemol. Ah, de zogenaamde mollenstampeloers. Nou ja, Linda de mol, dan maken we John de mol van. Ja, want iedereen weet, ook John de mol heeft een hele grote... Ja, oh ja, ook oh, ja. een heel goed idee. John de mol. <lacht> ja. <lacht> Hey, wat gaan jullie ermee doen met die dode mol? Ja, als iemand hem wil hebben, moeten ze hem yes. maar bellen of mailen en dan, uh, mogen ze hem, dan kan ik hem wel opsturen. Ja. Dan heeft hij leuk voor op je bureau. Ja, leuk. Dan heeft hij toch nog een bestemming, want het is zomaar een uh, oneervol uh, eind zo, hè? Ja, en op een bureau eindigen, dat is leuk. slotte nog nummer 1. En ineens vanmiddag allemaal gerucht, hè? Dat de kabinetsplannen bij het CB CPB zouden liggen. En dus was er vandaag maar één vraag. Kunnen we al van een akkoord in hoofdlijnen spreken? Nee, daarvoor is het dus echt nog te vroeg. Alle relevante informatie, die ligt nu bij het Centraal Planbureau. Maar daaronder liggen ook nog verschillende scenario's. Dus helemaal zijn ze nog niet rond. Nou, desalniettemin gaat het wel steeds sneller en sneller. Een goed moment is om Markje Rutte eens een keer een microfoontje onder zijn snuffen te drukken. U. Bent u blij dat u klaar bent? Dat is een vraag naar het proces en daar kunnen we niks over zeggen. <lacht> ben je, bent u blij dat u klaar bent? Van mijn kant geen berichten. Bent u blij dat u klaar bent? Maar op, we doen geen mededeling over het spreekuur hoor. Is De puzzel compleet? Ik kan helaas niks zeggen. Bent u blij dat u klaar bent? We ben doen geen mededeling over de Bent u blij dat u klaar bent? Dat is een vraag naar het proces. Bent u, dan... u bent? <lacht> ben je, <lacht> bent u blij dat u klaar bent? Kunnen niks over zeggen. <lacht> bent u <je>, blij dat u klaar bent? geen berichten. Bent u blij dat u klaar bent? Daar geen. Is de puzzel compleet? Van mijn kant geen berichten. Bent u blij dat u klaar bent? Dat allemaal goed. Ja, hij is blij. Dat hoor je aan alles. Het is zover de topics van vandaag willen we en tot morgen weer. Dankjewel. En die houtkamp die kijkt naar PSV AIK uit Zweden. Ja, het staat 0-0 en dat is een klein wonder. En niet omdat PSV van sterker is, maar omdat Aika Solna... de nummer 4 van de Zweedse competitie, een klein clubje... de bal op de paal schoot. En dat was echt een unieke kans voor de aanvoerder Johansson... die een unieke mogelijkheid kreeg om de score te openen. We hebben 6,5 minuten gespeeld en nu is PSV weg. Maar kan het helaas niet scoren. Helaas voor de PSV'ers was een goed balletje binnendoor. Maar kwam niet aan en dus kan Wijnaldum niet scoren nu heeft Solna heel even de bal. Solna is gewoon ver weg de zwakkere ploeg van de twee. Het was ook wel leuk om voor de wedstrijd te zien... dat de spelers van Solna uit Zweden uh, nog even foto's gingen maken van het stadion. Van, oh, kijk eens waar wij uh, staan en wij mogen spelen. <lacht> en uh, de supporters, ik stond in het toilet. Dat moet zelfs een verslag geven wel eens. Zijn supporter, oh meneer, uh, zei hij het Engels. Uh, ze hebben hier muziek uit de boxen in de toiletten. Dat hebben wij niet hoor. Ik zeg, nee, nou ja, dat zal wel. Hè. Nou, het staat 0-0. PSV is sterk. Ja, maar okay. het is nou. Ach, ja, dat op een uh, donderdagavond. 0-0. Ja. Goed, het is gezellig, gelukkig maar. De jacht op de walvisjagers is geopend. Warning. Warning. Warning. Quit poaching whales and go back to Japan. Oh. Give those bastards. Hang on. Ja, je hoort hier een fragment uit de serie Whale Wars... waarin uh, walvisbeschermers van Sea Shepherd worden gevolgd. Nou, begin november dan varen hun schepen weer uit om de jacht op de walvis te stoppen. Maar dit keer zonder Laurens de Groot. Die was vijf jaar lang de schrik van de Japanse walvisvaart. Maar nu is hij gestopt en als afscheidscadeau schreef hij dit boek. De jacht op de jagers, mijn jaren bij Sea Shepherd. Laurens, daar ben je dus niet bij dit keer. En ik las heel mooi in je boek... Uh, dan lig je dus bij Antarctica en dan zwemmen er allemaal kuddes, walvissen om je heen. Van 10 tot 20 meter groot. Dat ga je allemaal missen. Ja, dat ga ik, uh, ga ik zeker missen. Maar er zijn, uh, er zijn zoveel vrijwilligers die graag een keertje mee willen. En die aan land zoveel ontzettend goed werk doen dat ik, uh, dat ik mijn plek uh, afsta. Ja, maar is dat, was dat een mooi moment? Als je daar op die boot met al die, met die kuddes om je heen, beschrijft ja, beschrijf dat eens? Dat is, dat is magisch. je, je je, nou ja, goed, je ziet ze hier wel eens op, als je op een vakantietrip gaat. Maar als je ze daar echt in een natuurlijke omgeving ziet, omringd door al het ijs en dan pingwings, dan, dan wil je eigenlijk nog maar één ding doen en dat is dat gebied beschermen. Ja, nou dat is mooi, want daar ben je dan ook voor, daar op dat moment. Nou is even de vraag, we hebben het zo meteen, gaan we het echt over al jouw avonturen hebben. En, en je hebt bijna het loodje gelegd, ook nog allemaal uh, heftige verhalen. Maar nu is even de vraag of ze wel gaan uitvaren, die Japanse walvisvaarders. Uh, want er is een verhaal met dat die hun grootste boot is niet goed... en die doet het niet en die moet opgelapt worden. Dus is de Sea Shepherd nog wel nodig, vraag je je af? Ja, ik denk het wel. Dat is die Nishimaru, dat grote verwerkingsschip... waar ze alle, alle ja. beesten in stukken hakken. En uh, ze hebben inderdaad gezegd, nou ja, we gaan hem opknappen... dus we gaan dit jaar niet. Um, en daarna hebben ze dat bericht weer ingetrokken en zeggen... nee, we gaan zeker wel, dus uh, we nemen het zeker voor de onzeker en uh, staan paraat. Dus we gaan zeker. Ja. Ja. Nou was er altijd vroeger hier best wel veel aandacht voor de walvisvaarders en, en, en nou ja, voor Sea Shepherd en de, de jacht op de walvisvaarders. Maar dat is een beetje verwaterd, heb ik het idee. In de jaren tachtig was het allemaal groot nieuws. Nu hoor je er niet zo heel veel meer van. Is dat jammer? Ja, zeker. Ik denk, ik denk inderdaad dat een hoop mensen dachten van nou, in 1986 is het een moratorium afgesloten. Nu zal het wel voorbij zijn met, met de ja, walvisvaarders. Vanaf, toen, en vanaf met, toen mocht het niet meer, officieel? Ja. Uh, dat is eigenlijk ook iets wat ik zelf dacht uh, tot, uh, tot vijf jaar geleden. Nou, iets, iets meer uh, jaren geleden inmiddels. Maar dat, uh, dat was voor mij ook weer een helemaal nieuw: Er worden nog steeds walvissen gevangen bij Antarctica. Illegaal in een walvisreservaat. Wow, Hoe komt het dat niemand dat weet? Ja, want er is dus een moratorium, een, een tijdelijke stop op de walvisvaart, maar de Japanners die, die houden zich er niet aan. Ja, nou, er is dus een, een regel in dat moratorium dat zegt, nou goed, als het voor wetenschappelijk onderzoek is, dan mag je wel walvissen vangen. En dus dat heeft Japan gelijk aangegrepen. Oh, dat is een mooie reden. Dan gaan wij erheen en dan vangen we duizend walvissen. We zeggen dat we dat voor onderzoek doen. We doen vervolgens geen onderzoek, maar we hakken ze in stukken... en dan gooien ze op de markt en uh, dan worden ze genuttigd. Ja, ah. jij um, was politieagent, rechercheur was je. Ja, klopt. En uh, aan al best wel, geloof ik, hoog. Je was 27 en je was al rechercheur. Nou, dan doe je het niet gek in het leven, denk ik. En dan toch op een dag word je wakker, en denk je... Ik ga wat anders doen. Ja, ja dat, is, uh, dat was niet op de ene of andere dag, maar wel, uh, wel bijna. dus wel ja Ik, ik deed onderzoeken naar, naar milieu en uh, een aantal onderzoeken gedraaid. En dat was toch niet, niet helemaal mijn ding. En ik, ik, ik... Je was een milieurechercheur bij de politie? Ja, dat, dat werd mijn specialiteit. Toch? Ooit begonnen als agent op mijn 19e en daarna uh, opgewerkt tot, uh, tot inderdaad uh, rechercheur bij de, de milieupolitie. Ja, en uh, ik... Ik vond het zo vervelend dat er uh, dat, uh, heel veel mensen wegkwamen met hun straf of dat ze maar een minimale straf kregen. En ik zocht iets meer voldoening en dan natuurlijk ook een stukje avontuur. Ja, dat kwam bij één uh, die de oceaan opgaan waar niemand de wet de hand had. Maar jij schrijft van: ik wil, ik wil groter en mijn slepend leven. Dat wil iedereen. En bijna niemand doet het. En waarom dacht jij op een dag. Oké, okay, de groeten. Ik vertrek, ik doe het. Ja, eigenlijk om die reden. Ik denk, als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen. En dan ben ik op een gegeven moment 50 en dan kijk ik terug en dan heb ik kinderen en, en heb ik een heel ander leven en denk, shit, ja. heb ik het maar gedaan. En nu. Uh, wat ga, wat ga je nu dan weer doen? Ga, ga... Tim Hofman in de studio ja, van Spuiten Slikken. Nee, maar ga, word je weer politieagent? Of, uh, of, of ga je op grijze zeehonden jagen? Dat... Nee, ik, ga met, uh, ik, uh, ik ben nieuwe technologie, technologie aan het ontwikkelen. Dat is onbemande vliegtuigjes. Om daar uh, achter stropers aan te gaan in Afrika. Waarbij het een, uh, ja, echt een, een oorlog is tegen de stropers daar. Waar, waar regelmatig doden vallen. En uh, daar hebben ze ook dringend hulp nodig. Dus uh, ik ga mijn focus op. Je gaat drones inzetten om stropers te pakken? Absoluut, wow. ja. Dat is, dat is over vijf jaar weer een boek, zeg maar? Ik, uh, ik hoop het. Uh, je ja. heb ik deze zomer al testen gedaan en dat, uh, dat is zo goed bevallen. Eigenlijk een, maar die drones uh, die schieten die, die, nou, die stropers neer of zo? Of wat? Je, je, je, het, het, het, het zijn geen. Uh, ja. Je hebt verschillende soorten drones. En, uh, je ik ken de drones. ze alleen als moordmachines, namelijk drones. Ja, nee, nee wij gaan er een andere toepassing. Ze zijn ook iets kleiner en uh, wat meer betaalbaar voor de non-profits. Ja. Uh, maar het is, het is om ze op te sporen, begrijp ik. Ja, en, en, en ook preventief heeft een hele goede werking. Want? Zodra een stroper ziet dat er iets boven zijn hoofd hangt... dan is hij niet zo snel geneigd om een neus naar dood te schieten. Kortom, je bent niet iets heel sus gaan doen of zo. Nee, die, nee. die kinderen die moeten nog even wachten... want je bent nu achter neushoornjagers aan het aanjagen in Afrika. Ja. Zometeen veel meer van jouw verhalen bij See Sea Shepherd. Dit is mooi. Moet je even goed luisteren, jullie alle twee. Rupert, Night and Day. Heeft hij laatst hier live gezongen in B&N Today. Tof. Is he still on your mind? Sleep? hard to find does everything remind you that he's not beside you and do you think of her and the way that things were when she was there to guide you when she was beside you 'Cause people say it's just a matter of time but we all know that it's hard to say goodbye Did you know they're always by your side? With every step, they're watching you with pride. Did you know they're always by your side? They light the way, day. Does it slip your mind? Do you forget from time to time if you go round and see her? She won't be that a creature. Or have you seen something you know that he loves? You grab your phone and you dial his number, but there's never any answer. As people say it's just a matter of time. But we all know that it's hard.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 with every step they're watching you with pride so did you know they're always by your side they light the way day and night so did you know they're always by your side with every step they're watching Mooi of wat, heren? Wow. Gek, hè? Ja, ja. Ja. Robert Blackman was hier laatst in de studio vorige week... en heeft dit live gespeeld, Night and Day. En het mooie verhaal is, hij is dus, het is een Engelsman... en hij kwam naar Nederland... en nou ja, ik geloof dat hij had niet echt een baan had... of in ieder geval, hij had niet genoeg geld. En toen ging hij op straat spelen. En eigenlijk is hij zo ontdekt. Gelukt. Onder andere door Anouk, maar nog wel meer mensen. Maar Anouk heeft hem daar ook zien spelen. En die zei, ja, nou, je moet... Uh... Oh ja, is, is zij er niet bij gaan staan toen een keer? Dat weet ik niet ze precies. Maar ze zei ze, ze in ieder geval, je moet een keer voor, voor mij komen spelen. Dat is er nog niet van gekomen. Dat komt er misschien nog van. Maar hij heeft nu gewoon een plaat uit. En, uh, dit is de single Nine and dates. Kopen. Gek. Kopen. Ja, maar dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Ja, jij wel. Ja, ja, ik niet. En die houdt komen PSV AIK Sonda. Ja, nog niet veel gebeurd. 0-0 de stand. Een kansje voor PSV gezien met Mertens die net overschoot. En uh, je hebt die van die draaiende reclameboorden. Wel groot nieuws, want de nieuwe PSV-pyjama's zijn uh, gearriveerd. Dus uh, meteen na de wedstrijd, ja, Wet Dreams. Het is. Uh, <laughs> Ik kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Uh, het is 0-0. Uh, PSV lijkt me een klein beetje tot het zonnetje te onderschatten hoor. Want er wordt slordig gevoetbald. Uh, komen er niet echt uh, doorheen. Nu ook weer een hele slordig. Het slordige bal van de Rijk die de bal zomaar tegen een tegenstander uit speelt. wel zelf oplost door via keeper Waterman de oplossing te vinden. Maar toch tegen deze zeg maar, semi-profs uit Zweden moet je beter voetballen. Het is een bondgezelschap, een Kroaten, een man uit Oeganda, Costa Rica, Togo en Ghana. Dat zijn alle nationaliteiten plus wat Zweden in het team van Aika Solna. Een ploeg die moet je eigenlijk oprollen. Maar volgens nog is de beste mogelijkheid tot nu toe geweest voor de Zweden. Een bal op de paal van Johansson. En nu zijn de Zweden weer in de aanval. Maar wordt er goed verdedigd door Hutchinson. En dus levert het sterkste corner op voor de Zweden. 0-0 na 17, nee zelfs 18 minuten gespeeld bij PSV tegen Aika Solma. En dan duiken we altijd in de wereld van de misdaad. Mick van Weli is onze misdaadman. Mick, zometeen gaan we het hebben over de plannen van BNN's Tim Hofman... om zijn eigen wietplantage ja. te beginnen. Maar eerst even, um, je hoorde het net in het nieuws... Hè? er is een man aangehouden voor de moord op Mary... Uh, nee, ja, de moord op Mary Run en Henk Oppentij uit ja. 1997. En jij was verheugd toen je dat nieuws hoorde. Ja, nee, zeker, absoluut. Het is een hele spraakmakende moordzaak. Peter Advies heeft er heel veel... Uh... Uh, over uh, bericht. En uh, het leek echt een Mission Impossible. En onlangs werd bekend dat ze een goed DNA-profiel hadden. En nu dus die aanhouding. En uh, je ziet eigenlijk in de laatste jaren dat er uh, door, door betere DNA-techniek en door de uitbreiding van die DNA-database. dat er steeds meer onopgeloste oude moordzaken worden opgelost. En dat is natuurlijk geweldig. Dat ja. is echt geweldig nieuws. Uit 97 dus de opgelost door DNA. Gaan we verder met uh, onze zaken. We gaan naar Tim Hofman in de studio. Vandaag werd bekend dat hij voor uh, tv-programma Spuiten en Slikken... een eigen wiethandel is gestart. Tim, je vertelde het net zelf al ja. even. Ja, BNN vond het eigenlijk hoog tijd hè, om, om dat eeuwenoude probleem... van coffeeshops aan, aan te kaarten. Dat rare ding van wel wiet mogen verkopen aan de ene kant... maar niet mogen telen of inkopen. Ja. Hoe is het met de plantjes? De plantjes staan, ja. ja. Nou is het nog moeilijk, hallo. Je denkt dat doe je even, want je gaat planten kweken, nou, te, te tuinieren, maar, uh, maar dat is nog pittig hoor. Te veel water, te weinig water, te veel mest. Staan de lampen er al op? Ja, die, die staan erop, Die ja. staan erop, ja. Die staan erop. Ja. Nou heb je alles bij een growshop gehaald? Uh, ja, ik heb alles netjes bij een growshop gehaald, ja. Okay. Dat, uh, dat, uh, gewoon, uh, volgens mij waren we 500 euro kwijt en dan heb je je eigen uh, plantage, ja. Ex-plantjes. En vroeger ex ze, vroeg... vroeg ze ook of ze, uh, of ze de oogst af konden nemen? Nee. En dat moet hij ook niet willen, want dan is hij zijn vergunning kwijt. Absoluut. Vertel even, Tim, waarom dit? Wat wil je doen hiermee? Nou, In Nederland, en dat zal Mick ook weten... heb je een heel krom beleid als het gaat om wiet. Natuurlijk, het gedoogbeleid kennen we. We kennen de voordeur van de wiethandel, namelijk gewoon de coffeeshop. Wat gewoon mag, dat wordt zelfs gereguleerd nu met een wietpas. Daar wordt allemaal mee bezig geweest. Maar dan heb je nog die achterdeur van de coffeeshop... En daar wordt het een grijs gebied. Daar is iedereen strafbaar die daar maar iets mee doet. En dat is gek. Oftewel, hoe de wiet de koffieshop binnenkomt. Hoe de wiet de koffieshop ja. binnenkomt. Ja, met, met de stasjes, de plantages en alles wat daarmee te maken heeft. Nou, wij willen dat in een tiendelige serie, willen we dat... Laten zien wat klopt er niet. Of, of eigenlijk niet eens oordelen. Maar laten zien hoe raar dat eigenlijk in elkaar steekt. Um, plus um, wij dachten van ja goed. We kunnen er wel uh, heel erg gaan toekijken. Maar laten we het zelf ook maar gaan doen dan. Weet en ga je jij dan echt. Die, je gaat straks oogsten. En dan heb je dan, ja. heb je dan weet ik veel hoeveel wiet. Hoeveel gram. En dan ga je dat aan de achterdeur aanbieden bij een koffieshop. Dat is wel de bedoeling ja. Ja om maar ook gewoon eens in het traject te stappen en te kijken hoe dat dan gaat. Ja, want dat mag dus eigenlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Wat ik nu doe mag dus al niet. Er is dus... Um, vijf planten mag, toch? Vijf planten mag, ja. Het ding is alleen dat je er geen lamp boven mag hangen. Ah. Omdat ze dan sneller groeien, ze worden groter. En, en, en, en, um, dus, dus je mag wel een plant op, vijf plant op een balkon bestaan. Tim, ho, stop. Ho, stop. Ja. Vijf planten uh, wordt toegestaan. Maar op het moment dat de politie bij jou al één plant vindt... dan word je geacht om die af te staan. Ja. Dat is waar. Alleen maken ze daar juridisch natuurlijk... Uh, Klopt. maken ze daar niet zo'n punt van. Dus het, ja. ik zeg eigenlijk, want het zei Spong ook bij onze uitzending... daar heb ik gelijk in. Het mag eigenlijk niet. Spong staat erachter, advocaat Spong. Spong die heeft een boek geschreven... de hypocrisie van de achterdeur, ook over dat beleid. Mm. Um, en, en ja, eigenlijk ben je altijd strafbaar in wezen. Als je maar je, jullie wil, je wil aantonen hier dat het heel bizar is hoe dat werkt. Want ja. jij zei net even heel snel het woord stash. Want ja. hoe zit het ook alweer? Je mag als koffieshop mag je uh, geloof ik... 500 gram ja. in de coffeeshop op voorraad hebben. Ja. Maar als dat uh, op is, op of is. Dan, wat moet je dan doen? Nou, wat, wat je zegt, 500 gram in de coffeeshop. Maar er wordt verkocht, dus er wordt 300 gram verkocht. Mm. Je hebt nog 200 gram aan, aan wiet of hars. En dan heb je runners. En die moeten dan ergens in een geheime plek op de stash. Is uh, dus er een voorraad ergens in de Dat is de, de, de grote de voorraad, ja. Wat al van de coffeeshop is... Um, uh, en daar moeten zij dus uh, hars en wiet gaan halen. Dus dat betekent dat zij met uh, een paar honderd gram altijd ook over straat moeten. Nou, daar zit ook weer een heel bijzondere constructie aan vast. Dat zijn, ja, dat klinkt heel stom. Uh, vaak huismoeders in Amsterdam die op de fiets dus met tig of honderd gram wiet naar ja. een koffieshop gaan. Uh, en op die manier dus ook risico lopen. Maar ja, de grap is natuurlijk dat mag helemaal niet. Nee, dat je, mag, je mag niet met een paar honderd nee. gram over straat. En weet je wat nog bizarder is? Um, en, en dat is ook iets waar ik achter ben gekomen. Iedere koffieshophouder in Nederland is in principe illegaal bezig. Omdat hij dus aan de achter kant handelt ook in wiet, inkoop namelijk. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld zijn runners en zijn stashplaatsmedewerkers, dus waar zijn wiet opgeslagen staat, zijn grote voorraad, die staan bij hem op de loonlijst, maar die zijn ook strafbaar. Ik zal een extreem voorbeeld geven. Ja, dat, je, dat je met wiet dus aankomt als eigenaar en je staat net buiten voor de ingang met je sleutel nog in het slot, dan uh, je wordt gepakt, dan, uh, dan ben je de sjaak. Ja. Uh, Twee, als je de drempel overkomt, is het allemaal prima. Maar, ja. En dat is het stomme. En, dat is, en, en de agilacil ligt eigenlijk inderdaad bij, dit, bij dat aanleveren. Want uh, kijk, het is natuurlijk veel goedkoper om groot in te kopen. Een kruidenier koopt ook een pallet van appelmoes. Ja. En uh, op een gegeven moment is je voorraad op. Dus je moet telkens maar weer uh, nieuwe ophalen. En als je het in die kleine hoeveelheden doet, heb je telkens de kans om gepakt te worden. Dus wat doe je? Je legt net zoals Tim zegt, leg je een stash aan. Ja, ja, dat voorraad. is heel normaal. Ja. En dat is goedkoper inkopen. Maar je bent dan verschrikkelijk kwetsbaar. Uh, waar, waarom die dus ben je inderdaad... kwetsbaar? Nou, Omdat de mensen die tussen die voorraad en de shop uh, gaan, die, die uh, worden vaak in de gaten gehouden. Iemand vogelt uit waar die stash ligt en die stash worden beroofd thuis. Er zijn ontzettend veel rip en overvallen op, op mensen die thuis dus een voorraad aanhouden. Ja, want je wordt en gewoon gevolgd vanaf de koffieshop naar waar je die voorraad wordt gevolgd, ligt. Je wordt gevolgd. Ja. En, en wat ook nog bizar is, op een gegeven moment, als je dus als shop, nou kijk, als je, als je 500, 600 kilo hash thuis hebt, nou, dat, dat is iets te veel. En, en dan kun je zeggen, goh, is dat nog, heeft het nog wel echt met de koffieshop te maken. Maar als je 30, 40 kilo hebt, dan vind ik het dan nog te billig als handelsvoorraad. Hè? Of, dat is dan niet legaal, maar mm. dat kun je nog uitleggen als voor de koffieshop. Maar word je gepakt, dan kun je je vergunning kwijtraken ook voor de coffeeshop. En dat is het rastige. Dat is de crux een beetje. Nou, weet je wat nog bizar is? Als, als, als um, zo'n stash opgerold wordt door de politie... Um, dat, is al, dat staat al in de, in de belastingen. Dus, dus uh, de, de, de overheid weet al van dat zo'n eigenaar dat heeft staan. Dan kan hij dat verhalen op, uh, op de verzekering en, en, uh, en dat soort dingen. Dus dan krijgt hij dat ook gewoon weer vergoed. Ja. En uiteindelijk draait dus ook soms de belastingbetaler op voor een coffeeshop... Eigenaar ja. die zijn stash kwijtraakt. Het is, het is zo'n bizarre constructie. ik nog even kort, um, de, de, we hebben het nu over het gevaar dat je loopt als je die voorraad gaat ophalen en dat je dan ja. nou overvallen wordt. Er zit natuurlijk, daar zitten natuurlijk allemaal weer uh, criminele bendes achter die dat doen, neem ik aan. Dat is natuurlijk, iedereen kent het verhaal, ja. De, de wietteelt is in handen van hele grote criminele bendes. Ja. Um, is dat ook iets? Dat zou natuurlijk anders zijn, neem ik aan, als, dat, als het allemaal gereguleerd was. Nu loopt het allemaal maar door elkaar. Je, het begon ooit gewoon uh, van, van, van op zolder boven een paar plantjes stelen, Allemaal gericht voor eigen gebruik en voor de koffieshop. Later is dat allemaal veel professioneler geworden. Grotere kwekerijen, veel meer handel, heel veel export ook. De kwaliteit van de nederwiet was zo rete goed dat, dat levert gewoon hartstikke veel geld op. Dus het is allemaal vo, uh, uh, verkriminaliseerd. Dus het is, het is heel anders geworden. Uh, er wordt heel vaak clichématig gezegd, maar dat klopt wel. De, de wiethandel, uh, de teelt van wiet, heeft eigenlijk de onschuld verloren. En wat je ziet is dat die focus zo erg ligt op, dat, op die aanpak van die excessen... dat nou uiteindelijk ook de coffeeshops daarvan de dupe zijn. Dat ze, de, de, de, de overheid ligt zich steeds meer op de coffeeshops, terwijl daar het probleem niet ligt. Tuurlijk zijn er een paar coffeeshophouders die, die zich bezighouden met zware illegale dingen, ongetwijfeld. Maar de focus wordt nu gelegd op de coffeeshop, terwijl daar het probleem niet ligt. De Want die worden vaak hard aangepakt door de die Belastingdienst. Worden, die worden hard aangepakt. Moet je kijken in de afgelopen Het probleem jaar... ligt het bij de aanlevering. Precies. Ja. De afgelopen tien jaar is het aantal koffieshops in Nederland met ongeveer vijfdehonderd uh, afgenomen. Hm. Uh, de druk is steeds groter. Ook de wietpas. Ja. Tim, jij gaat dit allemaal met bieren spuiten en slikken ja. helemaal inzichtelijk maken Zeker. hoe dat werkt. Ja. Um, en nog even tot slot. Uh, Spong die staat achter jullie en die heeft ook gezegd... Als er op een of andere manier jullie worden aangeklaagd, dan ga ik jullie verdedigen. Uh, ja, nou ja, ja, hij heeft dat tegen ons gezegd. Ja. Dus, dus stel ik, uh, ze komen bij ons binnenvallen, wat gewoon kan. Omdat het ook, hè, er wordt nu rug bij gegeven. aangegeven. B letterlijk dus ik... bij, bij mij, BNN, uh, BNN bij N -n, ja, het Bij BNN, want, want, want daar heb ik uh, de plantage ja. staan. Um, en um, dus zij komen mij halen. Dan heeft Sprong gezegd bij ons in de, in de uitzending van, luister, uh, we, we got your back. En het is ook geinig, want hij laat bijvoorbeeld in zijn rechtszaken nu ook filmpjes van ons zien. Um, om te laten zien hoe krom het is. Dus hij, Tim Kloos, man. Tim, ik zal je één ding zeggen: het is best een kans dat ze komen. Want er wordt momenteel ja? heel erg rondgetwitterd, ook door agenda. Van, Let op: één plant is ook al strafbaar. Dus echt, het is best een kans dat ze een signaalfunctie afgeven en dat ze langskomen. Berdes, ja. ik hou mijn camera paraat. <laughs> okay. Goed, en de eerste beelden van Tim Stuintje zijn al te zien. Die staan op onze Facebook: facebook.com/slash Today. Mik dank. Yo. Radio 1. Het Goedenavond, VVD en PVDA hebben deelakkoorden voorgelegd aan het Centraal Planbureau, zeggen bronnen in Den Haag. Partijen zijn het nog niet op alle punten eens, zoals over de woningmarkt. Naar verluid willen VVD en PVDA 15 miljard euro netto bezuinigen. De politie heeft een man aangehouden op verdenking van een dubbele moord in 1997. Hij zou toen in Amsterdam een bejaard echtpaar hebben gedood. Zijn DNA is gevonden op het spoor in het huis waar ze werden vermoord. De politie zoekt nog een tweede verdachte.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 werd aangehouden op een parkeerplaats in Rotterdam. Stapels bankbiljetten zaten in een sporttas en een papieren boodschappentas... die in de auto van de verdachte lagen. Politie heeft de man samen met de Belgische autoriteiten opgespoord. En dat zijn ze, de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Het kabinet Rutte 2 heeft al een paar centimeter ontsluiting... maar het hoofdje zien we nog net niet. De exacte stand van zaken van het Binnenhof hoor je zo meteen. Dat is het uh, bierfeest waar Joris Kreugel is. En dat uh, hoor je zo meteen, Joris Kreugel. Gaan we naar Andy? Nou ja, ik hey. moet zeggen: Hi. Ja. Ja. Ah, hallo. Ik vroeg me af of je nog meer spannende dingen behalve die psv Pyjama's had ontdekt. Uh, nee, een speciaal jubileumarrangement van een restaurant hier in de buurt. Ook op zo'n uh, draaigeval. Uh, uh, ja, daar kun je allemaal naar kijken. Omdat er niet veel gebeurt tijdens de wedstrijd, moet ik helaas zeggen. Want we zijn nu al bijna een half uur bezig. staat 0-0. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. Buiten dan die één bal op de paal van uh, de Zweden. En ik moet zeggen, het valt me erg tegen van PSV. Want dit is een ploeg die moet je echt oprollen. Het zijn uh, goedwillende voetballers. Ze hebben trouwens wel heel gezellige fans meegenomen. Zo'n 1600. Uit Zweden, kun je nagaan. En Ik denk dat er in totaal een mannetje of 8-9 duizend in het stadion zit. Dus de Zweden hebben toch de overhand. Want 0-0 van, van Aika Solna tegen PSV. Daar zijn ze heel gelukkig mee. Uh, er wordt nu even aan de zijkant. Even kijken waar de scheidsrechter daar. Oh ja, Majstorovic. Uh, die helpt even de ploeggenoot Maar Majstorovic kennen we van uh, FC Twente. Daar heeft hij ruzie gemaakt met de trainer. En ook nog uh, met uh, Blaise en Kouvo in die tijd, vier jaar geleden. Hij moest toen vertrekken. Het regent ook nog, dus het maakt het allemaal heel gezellig hier in het uh, PSV-stadion. Uh, geen kansen voor PSV, geen doelpunten. En dus 0-0 na precies een half uur spelen bij PSV-AIK Solna. En die moet even langs het tuintje, denk ik. Uh, een beetje weer. <tied> En jij denkt PSV, ik kan hem uitschelen. Nou, nou, well, nou, nou, nee, want het gaat echt alleen maar over voetbal op uh, de Twitter vandaag. Zondag ja. is de wedstrijd Feyenoord-Ajax bijvoorbeeld. En op Twitter is dat duel nu alvast begonnen. Ed Feyenoord-Pinks, die is voor Feyenoord, denk ik, tweet dat hij hier en daar wat berichten hoort van zelf Amsterdammers. Afstraffen die handel zondag, zegt hij. Olaf de Vries zegt nog drie dagen aftellen tot de klassieker. Hij krijgt er steeds meer zin in. Roy Plas en Ro Job Rodenhuis vechten hun eigen derby uit. De ene zegt Feyenoord, die op met je kut Ajax. En de andere zegt... Met Ajax is de best, rot op met je feyenoord en zo gaat het dan door. <laughs> FC Twente speelt vandaag echt als een natte krant: 3-0 verloren ze, en dat kwam natuurlijk door Twente, maar vooral door de scheidsrechter Bas Muis, die zegt: Wat een partijdig arbitraal trio! Bij uh, Twente verschrikkelijk, alles in het voordeel van die Spanjolen. Bah, Maarten Simon zegt: Je kan wel alles afschuiven op de scheidsrechter. Maar dat is ook wel terecht. Abracadabra die vindt deze scheidsrechter gewoon een schande voor het voetbal. Het lopende bewijs dat, het, dat matchfixing heel gewoon is, zegt hij. Rick Sas vindt het weer een typisch voorbeeld... van hoe een scheidsrechter de wedstrijd gaat bepalen. En er zit ook nog een positief tintje aan. Ed The Stone belooft bij deze een maand lang niet te klagen... over de Nederlandse scheidsrechters. Dus dat is ook wel weer mooi meegenomen. Voor de rest alleen maar nog en nog meer voetbal, ook over PSV. Zometeen meteen uh, nog meer natuurlijk van Andy Houtkamp. Maar eerst Jamie Leidel, Multiply. Shadow in me put it where the sun don't stop. We hadden het er net even over... Ben je al gebeld, Tim? Is er al een inval bij BNN? Nee, nog niet. Nog niet. Nee. Maar want je, je zat wel net te denken... Ja, shit, er moeten wel camera's ja, ophangen. staan. Moet wel, nou, ik zit, ja, het wordt nou eigenlijk wel heel dichtbij. camera's ophangen. Want je hoorde net van Mick. Die zei, ja, het zou best wel kunnen dat ja. de politie dit hoort. En denkt, ja, jongens. Ik ben heel, ja, ze hebben, ze hebben al het recht. Dus ze weten waar het is, namelijk bij BNN. Dus ja. uh, het is wel goede tv. Ja, maar je moet wel zorgen dat je erbij bent. Ja, ja ja, ja, ja. Uh, Goed. ja, ja. Gaan we regelen. Wordt geregeld, de hangen ja. op. Uh, trouwens, je hoorde Jamie Lydell Multiply. Onze joris die zit vanavond op een Duits bierfeest in Tilburg. hij wel. Wat een gezelligheid hier in Tilburg. Duits bierfeest en het grote witte tent. Allemaal studenten. Heel veel zijn verkleed. En we gaan vanavond bier drinken. En super eten en worsten. Alex, ik vind echt, zo'n beetje, jij ziet er het meest grandioos uit hier vanavond. Nou, ja, dan zeg ik dankjewel. Wat heb jij aan? Mijn nederhozen en een richtige strakte hemd. Dit soort feesten, ik vind ze geweldig, hè? maar dat is pas een be beetje de laatste jaren populair aan het worden eigenlijk. Dat klopt. Ja. Hoe komt dat? Zijn we nu af van uh, dat, ja, dat haten van Duitsland? Uh, ik denk wel dat dat langzaamaan aan het verdwijnen is. Ik denk dat uh, we langzaamaan uh, beseffen dat we gewoon echt in één Europa uh, leven. Ja, ik kom zelf oorspronkelijk uit Limburg, dus dat, dat schiet er tegenaan. Daar praat de rest van, uh, van Nederland ook van, nou, het zijn halve Duitsers. Maar ik denk dat uh, uh, de rest van, uh, van Nederland ook wel doorheeft van uh, die Duitsers. Die, dat zijn eigenlijk wel heel gezellige mensen en die hebben toch wel... Fantastische feesten wat ze daar wegzetten. Uh, met de uh, schone en uh, gezang, en uh, drank. Het is zeer gemütlich, Gans gemütlich. Maar het is ook ingetogen eigenlijk. Het is niet geforceerd, het is gewoon ongedwongen. Je zit gewoon naast elkaar en dat is echt het mooie. En ik ben zelf een paar keer in München geweest. En dan, dan ga je aan een tafel zitten. Je gaat er helemaal van lachen. Nou, nou ja, als ik daar aan terug denk, ja, dan, word, dan word ik kans gelukkig. Zullen, zullen we maar zeggen. Maar is het anders dan in Nederland? Uh, nee, dat is niet anders dan in Nederland. Ik denk dat in Nederland het uh, uh, uh, ligt nu pas, eigenlijk, maar je zegt het net zelf, het ligt nu pas het uh, publiefest. De schade zit helemaal vol met studenten. Niet iedereen is gekleed, maar dat schijnt meer op vrijdag en zaterdag te zijn. En de pullen staan op tafel. Zijn jullie er helemaal klaar voor? ja we zitten uh, we zitten erbij hoor, Morgen, avond, wordt morgen, ooit morgen ooit op eremorgen, wordt op zondag. binnen. Wille, we staan er helemaal niks van. Goedief. Hey. Hey. Hey. hey, We zijn hier al vanaf vijf uur, dus uh, nog een uurtje, en we zijn helemaal van elkaar. Hey. Je bent niet echt helemaal in Lederhoos. je hebt wel een uh, soort Duitse blouse aan, hè? Hey, op Duitsland. In, uh, in Keulen gekocht, hè? In Keulen, wel in Duitsland gekocht. Kijk, ja, die mannen hebben ledenhozen aan, dat ziet er niet uit. Maar als daar die push-up aangaat bij die vrouwen. Zo'n mooi spleetje. Ja, ben ik verkocht, hoor. Oh, het is best ironiserend. Ja, dat kom je eigenlijk. Ja, oh ja, vind ik, dat vind ik het mooiste. Kijk, okay, je zit hier met mannen, lelijke mannen maar dadelijk als we de tafel afgaan, een beetje dansen, dan komt het helemaal. goed. Het is zo leuk aan die Duitse bierfeesten? Uh, uh, ik weet niet, dit is de eerste keer dus. Uh, het was eigenlijk nog een soort maag. Ja, uh, qua dit wel ja. Uh, waar ben je ooit ergens wel eens geweest in een Duitsland of in Oostenrijk? Nee, uh, we willen volgend jaar wel naar München, maar uh, nee, nog. Ik heb ergens over aan de tafel zitten bier drinken in de uh, Duitse uh, kledendraf En alleen maar bier drinken, worst eten en zuurkool. Maar daar hou ik niet van. Dan maak ik gewoon even een avondje lekker feest hier. Radio ja, 1, willem veenhoven BNM today. En die houtkamp dacht, zat ik maar bij zo'n bierfeest in Tilburg. Ja. <laughs> nou, Het lijkt me in ieder geval een stuk gezelliger dan wat ik tot nu toe hier in Eindhoven zie. Bij PSV tegen AIK. Het staat nog altijd 0-0. Ja, ik schrijf op een briefje altijd uh, de kansen op. Ja, Nogal leeg briefje. Een schot van Borges <laughs> heb ik gezien. Johansson op de paal. Dat waren de acties van de heren uit Zweden. En uh, Strootman die ook uh, de paal buitenkant paal raakte voor PSV. Daar blijft het eigenlijk bij. En voor de rest is het... Uh, Vloordig met name van PSV-kant en staat er dus ook na 40 minuten nog altijd 0-0 ja, bij PSV-Solma. Ja. Het, het zou een walk-over worden, had je ons beloofd. Ja, je, je, je moet niet alles geloven wat ze <lacht> op de radio zeggen. Nee, <lacht> bij deze. En ja, het komt tot zo. Yo. Op zijn 23e was hij al rechercheur. Maar deze baantje van de Haaglanden die besloot al snel zijn dienstwapen in te ruilen voor een hoogwaterbroek... om als milieuactivist op de boten van Sea Shepherd te werken. Ja, die stukje proza. Ja. Vijf jaar lang vocht hij met gevaar voor eigen, leger, voor eigen leven op open zee tegen walvisjagers. Nu is hij terug aan Wal met een boek over zijn avonturen. Jacht op de jagers jagerslaunus de Groot, hoorden je net ook al even. Je bent er nog steeds. Um, je hebt daar je boek voor je neus. Wil je dat stukje even voorlezen? Ja. De deur van mijn hut zit op slot. Niemand mag me storen. Volledige concentratie op de actie is vereist. Ik kijk in de spiegel die boven de wasbak hangt. Weide pupillen staren naar mijn huid, die bleken ziet dan normaal. Mijn handen voelen klam. Speeksel blijft weg uit mijn mond en de spanning in mijn spieren... zorgt dat ik het gevoel heb dat ik moet poepen en overleven tegelijk. Ja. Dat klopt. En dan wil je een groot mislepend leven en dan krijg je het ook. Ja, dat waren wel momenten dat het... Uh, dit is dat, net, voor, net voor een actie. Ja, dit was mijn allereerste actie uh, in de, in de rubberboot. en Ik had een beetje geoefend, maar het was uh, midden in Antarctica... en het weer was vrij onstuimig... En, toen ja, werd ik uitgekozen om er achteraan te gaan in de rubberboot. En dat, dat, dit avond, ja, dat begint het boek mee. en dat liep niet goed af. Nee, want wat gebeurde er? Nou, we kwamen eigenlijk meteen in een storm terecht. En de GPS die, die stond niet goed afgesteld. Dus wij, ja, we kwamen in, in grote golven terecht. En dan moet je dus nog terug zien te komen in Antarctica met je rubberbootje. En dan kom je bijna niet meer aan boord van het, van het grote schip. Dus dan, ja, dat, dat, dat was echt een hele enge ervaring. Ben je bang dan? Ja, alleen ben je daar op dat moment niet zo heel erg bewust van. Je bent gewoon bezig met overleven. Je wil gewoon echt terugkomen. Je ziet het schip een heel klein stipje worden aan de horizon. Dus je denkt, hoe gaan we ooit terugkomen? En dan manoeuvreer je door de golven heen en dan, dan weet je het schip te bereiken. En, en dan ben je, kom je weer op het schip en op het dek. En dan gooi je er wel een scheldwoord uit en denk je, wow, dit was heel eng. En dan denk je, was ik maar regisseur. Ja. ja, op dat, uh, dat moment denk je, was ik bij mijn moeder thuisgebleven. Ja. Ja. Ja, uh, dan denk je, waarom ga ik niet gewoon leuk foldertjes van een partij voor de dieren uitdelen, zoiets? Ja, maar dat is ook wel weer heel snel weer weg. Dus dan, uh, en dan denk je, we hebben het goed afgelopen. En je, je weet dat die jagers daar nog steeds ergens uh, rondvaren en en dieren het afknallen. Dus dan willen we er weer achteraan. Ja, want jij hoorde eigenlijk wel tot, uh, laat ik zeggen, de elite van de Sea Shepherd. Hè? Of jij deed wat iedereen wilde doen. Jij zat op het rubberbootje, jij hoorde bij de actiecrew. Ja, maar zo, zo ben ik niet begonnen. Ik ben gewoon begonnen met, met lijnen vasthouden en uh, wc's schrobben en uh, de rotklussen doen. Zoals uh, iedereen moet beginnen als je daar dan als, uh, als vrijwilliger aan boord komt. Ik had ook niet de skills om als kapitein in de slag te kunnen of wat dan ook. Ik moest gewoon hard werken, onderaan beginnen en, uh, ja, en dan hopen dat ik ooit de kans kreeg in die rubberboot. Ja, en dan, nou ja, dan zit op een gegeven moment werk je, je dus omhoog en je wordt bekender daar binnen die organisatie. Iedereen wil wel dat doen, begrijp ik uit je boek. Die wil op dat bootje in zee. Maar ik vraag me af, wat, want je vertelde net, dan, je bent drie maanden op zee vaak. De, zo lang duurt een actie om, om die vaders op te sporen en, en tegen te werken. Maar wat doe je dan? Je gaat toch niet, met bent niet dag zit je in het bootje? Nee, je bent, je bent vooral bezig euh, met het zoeken van die lui. En daarna heb je, we varen met vrij oude schepen. Dus er is altijd onderhoud wat je moet doen. Dus je hebt een dagroutine, dan ga je dus schoonmaken. Eten klaarmaken, afwassen. Eigenlijk ja, op een, elk ander schip. Precies uh, dat burgerlijke leven dat je wilde ontvluchten <laughs> toen je in Nederland zat. Ja, ja, maar je hebt alleen één doel. En dat, en dat is wel mooi. En je bent ja. natuurlijk om, omringd door fantastische natuur. en je, je, je, je vaart over de oceanen die je... Ja, magisch om mee te maken. Ja. Dus dat, uh, ja, en je weet dat je achter de stropers aan zit. Dat, uh... En dan zit je achter de stropers aan. En heb je ze gevonden. En dan? Ja. Kom Bij, met je rubberbootje. Ja. ja, ja. Nou, we hebben een aantal middelen. Dat is uh, een van de stinkbommen gooien op het dek. Dus, uh, dat is botensuur, noemen we dat. Uh, daarmee... Besmet je het walvisvlees als het al aan boord is. Maar je, uh, het stinkt ook nog eens dat ze niet aan, bo uh, aan boord willen verschijnen of op het dek willen verschijnen. Uh, touwen spannen we voor de boeg uit van een harpoenschip, zodat die in de schroef terecht komt en dat ze niet verder kunnen varen. En daarnaast eigenlijk heel eenvoudig is het blokkeren van de laadschans van het grote fabrieksschip, zodat die harpoenschepen niet een walvis kunnen overladen. Nou, het walviskarkas zal binnen enkele uren ontbinden. Dus dan heeft het geen nut voor hen om die walvis te vangen. Nou, als we dat net zo lang kunnen volhouden tot het weer maart wordt, en zij dus ook naar huis moeten terugkeren omdat het uh, winter weer wordt, ja, dan, dan slaagt onze missie. En dat lukt ook, we ook, ook eigenlijk om. eigen haas pesten. Nee, beschermen van. Een, ja, nee, maar ik bedoel, het is ze hebben die walvis, ze hebben ze al. En dan ga je ze dwars zitten. Ja, maar we willen dat ze geen geld verdienen aan die walvis. Ja, precies. Want dan, dan raken ze bankroet. Maar die walvis is al dood. Ja, precies. Is er niet een manier om dat om dat om dat te voorkomen, preventief te werken gaan? Ja, nee, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Ja. Maar in de geval dat zal een walvis hebben... dan willen wij dat het natuurlijk stoppen dat hij verwerkt wordt... en op de markt verschijnt. Eén ja. um, moment, toen ging het echt bijna fout. Toen heb je de dood in de ogen gekeken. Wat gebeurde er? Ja, ik zat op de Adigil. Een, een kleine schip hadden we. En dat was een heel snel schip, maar uh, ja, ook veel kleiner dan een dan harpoenschip. En we hadden de hele dag actie gevoerd. En op een gegeven moment zat die actie erop. En we zaten ook bijna zonder brandstof. Dus we wilden terugkeren naar, uh, naar ons, uh, een ander schip wat op, in aantocht was... En nog een harpoenschip kan voorbij zetten. En ja, die draaide naar rechts. En we dachten, nou, die komt voorbij. Die gaat ons intimideren. Dus goed, we blijven hier nog even liggen. En die, ja, die komt nog een stap dichterbij. En op het laatste moment schiet hij naar rechts. En hij vaart uh, midden over ons schip heen. Nee. En, uh, mijn schip breekt door midden. En ik sta bovenop op het moment dat dat gebeurt. En ja, dan zie je de boeg van een harpoenschip over je heen komen. Kan je nog maar één ding doen? Op de achterkant van het schip springen. Ergens aan vasthouden. En, uh, en hopen op een goede afloopt. En dan luttele secondes later ben je verdwaasd. Kijk je hem heen? Is je schip door midden? En denk je van. Wauw, ik leef nog. Iedereen ziet nu onmiddellijk natuurlijk Titanic voor zich. Ja, maar ook jij leeft nog. En de rest? Gelukkig ook. Ja, dat ja. we hebben echt na nou, honderdduizend engeltjes op die boot gehad. Want dat, uh... Maar dan dan zit je, dus, je bent Kamer. naar één kant van het schip gerend, je houdt je vast. En je, ja. net zoals wat uit de film Titanic, dan zakt hij naar de diepte, zo op zijn kant. Nee, nee, niet meteen. Gelukkig niet. Want we, de, de twee drijvers waren wel beschadigd, maar niet uh, en ook nog geen water in de machinekamer. Dus dat ging uh, niet zo heel snel uh, gelukkig en de, onze andere boot die in de buurt was, die lanceerde zijn rubberboot en die heeft ons eraf gehaald. Even een fragmentje daarvan. One on Dit is, yeah, no, oh oh, is echt hè zegt ja dat was het moment dit is gefilmd vanaf het moment vanaf de Bob Barker ons andere schip die dus dit zag gebeuren want er gaan altijd cameraploegen mee van National Geographic en van alles en ja, nog wat van, van Discovery Channel ja. van, die maken het programma Wild Wars net overleefd heb je het dan en dan ben je blij neem ik aan ja, en dan denk je dan wel even wat de fuck ben ik hier aan het doen ja absoluut leuk hoor die walvissen maar dat, dat tuurlijk, tuurlijk denk je daarover na en, en maar ja, je realiseert ook van, je hebt het goed afgelopen. Uh, het is goed afgelopen. En ik weet ook altijd, als ik aan boord stap van zo'n schip... dat ik die risico's neem en moet aanvaren. Anders moet ik dit werk niet gaan doen. Dus daar ook ik bewust voor gekozen. Ja. Nou, zei je in het begin van, ik wilde wat anders doen. Ik wilde groter mijn slepend leven. En ik wilde ik, niet om mijn vijfdigs te denken... shit, ik heb niks gedaan met mijn leven. Ik zeg wel heel vaak... Uh ga ik nu niet meer doen. <laughs> um, nou, maar nou weten we dat, dat de Sea Shepherd is niet de meest vredelievende uh, organisatie op aarde is. Oké, okay, die walvisjagers ook niet. Maar jullie zijn geen Greenpeace. Hè. Ik bedoel, er zijn boten gezonken door Sea Shepherd. Netten kapot gemaakt. Jullie gooien van die, van die stinkbommen. Nou ja, uh, obstructie, pesten of wel erger. Terwijl jij was natuurlijk agent. Dat is een rare tegenstelling. Dan ben je bezig met de, wet de handhaven En hier ben je bezig soms met de wetten overtreden. Nou, zo, zo zie ik het niet. En, en nogmaals, ja, zeker niet in Antarctica... waar je in een, over een walvisreservaat praat. Waar je, waar je zegt, ja, goed, hier hebben we als internationale gemeenschap afgesproken... hier mag niet op die dieren gejaagd worden. Die zijn benen bedreigd met, uh, met uitsterven. En dan zijn er mensen die dat toch doen. Ja, dan, vind ik, dan moet je de middelen niet schuwen om die mensen te stoppen. Maar ik denk, dat je hebt wel een punt. Want in principe speel je natuurlijk wel een beetje eigen rechter. Ja, als, als de rest ja. van de wereld het niet doet... dan moet je maar met een groep gepassioneerde vrijwilligers... Die maar juist jij als rechercheur... Nee, ja, goed, kijk, als ik in. Even zo, je hart zit als ik hier in iets in, wat zegt niet doen, weet je wel, denk ik soms. Nee, zo. want als ik, als ik in, in Nederland op straat iemand in elkaar geslagen zie worden, dan uh, wil ik die ook aanhouden en dan trap ik die ook op hete data en dan stop ik die ook. Ja. En nu doe ik hetzelfde in Antarctica waarbij ze een, een harpoen door een door een walvis schieten, toch? Date. date, ja. date, date. Ja. Wat is, wat is, hoe ver ben jij gegaan? Nou goed, ik heb die acties in die, in die rubberboten gedaan, Dus die, het spannen van die, van die touwen en het gooien van de boten zuur... Ja, en, en daarnaast, daar, daarnaast probeer je het schip te aan te houden. Hebben jullie doden op je geweten? Nee, nog nooit zelfs iemand ernstig gewond geraakt. Ben, ben je een radicaal? Ja, ik, ja, zo kan je het wel noemen. Ik denk dat je radicale mensen nodig hebt om, uh, om, om actie te voeren... midden in een van de meest ruige gebieden ter, ter wereld. Eco-terroristen, nee, dat, nee, dat is ook wel genoemd. dat zo zie ik de Japanners, die, uh, <laughs> die de natuur vernietigen. En dan nu, en toen dacht ik, nou, ik ga lekker rustig iets doen. En dan zit je nu in Afrika en werk je met drones om stropers tegen te houden. Ga jij ooit rustig, vrouw, kinders, en ergens een leuk baantje? Ik denk dat mijn vriendin het wel hoopt, ja. Nee, ik zal me altijd blijven inzetten voor de natuur. En in Afrika werken we heel nauw samen met de parkrangers. Dus dat toch weer een stukje terug bij mijn politieroute. Wordt boswachter. Ja, hier op de Veluwe. Dat lijkt me heel mooi, eerlijk gezegd. En schreef een mooi boek, langs te groot. Je hebt hem voor je neus liggen, namelijk strijd... Ter, nee, ik ben nu... Jacht op de jagers. Dat bedoel ik, jacht op de jagers. Ja, hij lag bij jou. <lacht> Dankjewel. Ze zijn er bijna uit, iets heel anders. Rutte en Samson. De deelakkoorden die zijn naar het CPB gestuurd... en de onderhandelaars van VVD en PvdA... die buigen zich nu nog over de allerlaatste punten... en daar zijn ze voor vandaag net mee klaar. In Den Haag is NOS-verslaggever Joost Vunnings, Joost, um, ja, het was weer het standaard zestal dat naar buiten kwam. Ja, nou, mensen komen er maar twee naar buiten... en die lopen dan ook weer terug... Ja. Dus uh, Stef Blok, die heb ik al weken niet gezien. En Jeroen Dijsselbloem, die kom ik af en toe in de wandelgang tegen. En dan komt Rutte even naar buiten. En die zegt dan: Ja, het is nou eenmaal het gebruik dat ik naar buiten kom, en dat jullie er staan. Maar ik kan jullie niks vertellen. En meestal komt trouwens eerst Diederik Samson. Dat is tevoren. Eerst komt Diederik Samson en dan komt uh, Mark Rutte. En ja, dan. Waarom doen ze dat eigenlijk zo? Ja, omdat, om, omdat wij er staan. En wat ze toch wel het gevoel hebben van dat helemaal niet zeggen ook wel weer gek. Ja, nee, maar ik bedoel, is het hierarchie dat Rutte als laatste naar buiten komt, denk je? Uh, ja, ja, ja, ja, dat is het belangrijkste. Ja. Ja. Um, nou ja, bijna dus een regeerakkoord. Dan begint eindelijk voor jou tenminste weer een interessante periode. Neem ik aan, plannen gaan uitlekken? Ja, kijk, er wordt, je merkt vanavond dat er toch wel her en der wat, wat, wat gelekt wordt... Maar als je het dan gaat checken, dan krijg je toch niet echt de bevestiging rond. Dus je merkt wel dat het... Uh, Wat ja, heb je gehoord, Joost? Ja, dat, kijk, als, als het niet zeker is, heeft het heel weinig zin om het te vertellen. Dat is een beetje het probleem. Uh, de, de, er komt van alles vanuit de indirecte bronnen. Dus niet vanuit de onderhandelende partijen. Mm. En dan denk je, ja, interessant. En dan ga je checken en dan, ja, dan ja, krijg je... maar kijk het. Je hebt nu al te veel gezegd. Nu zijn we nieuwsgierig. Ik, ja, ik ook. Maar ja, kijk, het, het, het gaat over, over ontslagrecht, hoor je dingen. Over ontwikkelingssamenwerking, over de zorg. Ja, en dan denk je, goh, interessant. En dan ga je checken en dan zeg iemand, ja, klok en klepel. Ja, hmm. wat, wat, wat moet je daarmee? De hypotheekrente zou verder worden beperkt. Ja, dat wisten we natuurlijk al wel. Aanvullende beurs voor studenten blijft ja, bestaan. Ja, ja, dat soort dingen. Ik bedoel, die, die, die studenten, dat is niet zo heel erg moeilijk. Want uh, daar zijn ze het over eens. Maar echt die hele grote dossiers... arbeidsmarkt, zorg, hypotheekrente, dus woningmarkt. Wat daar nou echt gaat gebeuren. Dat je ook echt, echt weet wat er over het hele front gaat gebeuren. Ja, dat zit er nog even niet in. We doen ons best, maar het is heel erg lastig. Wanneer wordt het echt spannend? Maandag, hè? Nou, denk morgen. Morgen dan, dan uh, komen ze op het moment dat ze echt even nou ja, alles in samenhang van oké, okay, zo gaan we het doen. Want ze zijn natuurlijk al heel end. Laten we zeggen dat ze op 85 zijn. En dan moeten ze nog die laatste 15 invullen. Ik bedoel, daar liggen al opties op tafel... maar dan moet je nog even een definitieve keuze maken. Nou, dan is het klaar. Dan is er een concept-regeerrekord. Daar gaan ze niks over zeggen. Dan heeft het Centraal Planbureau dit weekend om het door te rekenen. Er ligt al heel veel informatie... maar dan weten ze precies wat er echt gaat gebeuren. Nou, omdat ze al heel veel weten, is er al heel veel doorgerekend. Dus daar zijn ze zo mee klaar. En dan gaan ze maandag nog even... Even zitten van uh, met, met de doorrekening in de hand. Van ja, is mm -hmm. dit wat we willen? Ja, wie weet, zit er een hele ongewenste effecten in. Ja. Dan gaan ze hier nog een beetje repareren. En dan verwacht ik dat ze maandag klaar zijn. En wanneer staan ze dan bij bij je op de trappen? Oeh, ja, we krijgen dan nog uh, de fracties en een P van de A-congres en een debat met de informateur. Maar ze leggen niet volgende week, maar de week daarna. Dan staan ze een keer op de trap. In de week van 5 november wordt dat nee. Dus uh, even kijken, ja, ik ja. wil lastige. Volgende week begint met maandag 29 oktober. En dan, dan denk ik die week daarop, dan hebben we een kans dat ze op de trap staan. We gaan het zien. Joost Willings, tot dan. Tot ja, snel. Hoor. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord, dat geef ik vandaag graag aan schrijver Philip Huff. Voor hem even geen vrolijkheid, hij ligt al drie weken plat. Ha, Willemijn. Ik zou willen zeggen dat ik een laatste woord had over Sea Shepherd. Ik vertrek of GHB. Maar ik lig al drie weken in het ziekenhuis. De dagen zijn hier lang. De nachten nog langer. Elk uur wakker van de nachtverpleging. Gepraat op de gang. Gehoest. Een alarm dat afgaat. Het laatste woord hier is zucht. Sneller, beter nieuws. Columnist Eva Hoeken. Hoi Willemijn. Nou, nadat ik Willem Holle afgelopen zaterdag in mijn paroolcolumn had uitgenodigd voor een interview, schreef hij gisteren in zijn column in Nieuwe Revue dat hij dat wel wilde, want hij had nog nooit zo'n mooie vrouw gezien. Flauwkul natuurlijk, maar goed, meteen mijn moeder aan de telefoon. Ja, eerst was je racist, toen alcoholist, en nu kom je dan weer als gangsterliepje in de media. Kijk je wel een beetje uit? Tuurlijk moe, maar voor wie er nog aan twijfelt... Ik heb onverkering, het liefst drink ik thee en ik slaap met de knuffel. Zo, is dus dat ook weer uit de wereld. En dan schrijver Abdelkader Benali. Beste Willemijn, heb je ook zo met afgrijzen naar al die falende mannen gekeken? In het wielrennen, aan de universiteit en in Roermond? Ik zie maar één uitweg. Vrouwen, red wat het te redden valt. Grijp de macht. Het liefst nog dit weekend. Dat was hem weer. Tim Hofman, dank. Launus de Grote dank. Zometeen nee, langs de lijn. Nee, <lacht> Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ik per direct terugtreed als wethouder van Remond. Alles duidt in de richting dat het toch het een en ander fout gegaan is. Met pijn in het hart. Dat is voor de stad verschrikkelijk. Ik bedoel de heer Vrij was een wethouder uit duizenden. maar in het belang van de stad en haar inwoners. Ik respecteer wat Jos Verrij gedaan heeft. Ook treed ik terug. Als lid van de Eerste Kamer. Schadelijk is dat dit nu het nieuws is. Dat is nooit goed voor een partij. De afgelopen dagen zijn de moeilijkste momenten van mijn leven. Ik vind dat die Roermond goed gemaakt heeft, hier. Ja. Ik denk dat in uw vertrouwen toch wel een beetje kwijt is, ja. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.